uur Door Almegens met het NOS-journaal. De politie roept de hulp in van burgers bij de zoektocht naar Lily en Howick. De tieners die zijn weggelopen kort voor hun uitzetting naar Armenië. Er is inmiddels aangifte gedaan van vermissing. Voogdijinstelling NIDOS onderzoekt hoe het kon gebeuren dat de twee vannacht konden weglopen bij hun pleeggezin. De organisatie is verantwoordelijk voor de uitzetting. En gisteravond was er nog een NIDOS-medewerker bij het gezin in huis. Bij Amsterdam is een speedboot op een binnenvaarttanker gebotst. Daarbij zijn alle zeven opvarenden gewond geraakt. De meeste hadden alleen wat blauwe plekken en kneuzingen. De speedboot zou met hoge snelheid hebben gevaren en flinke schade hebben opgelopen. Volgens NH Nieuws zoekt de politie getuigen die iets van de aanvaring hebben gezien. Tegen de schipper van de speedboot is proces verbaal opgemaakt. Een Egyptische rechtbank heeft de vonnissen van 75 ter dood veroordeelden bevestigd. Ze worden terechtgesteld vanwege hun deelname aan een protest in Cairo vijf jaar geleden. Onder hen zijn prominente islamitische leiders binnen de moslimbroederschap. Het geweldloze zitprotest was bedoeld als steun voor de afgezette president Morsi. Ordetroepen sloegen de demonstranten met veel geweld uiteen. Volgens Human Rights Watch kwamen daarbij zeker 817 mensen om het leven... Nog eens ruim 700 mensen werden aangeklaagd. Een prominente fotograaf, die ook werd opgepakt... mag na vijf jaar de gevangenis verlaten. Hij moet zich voorlopig wel iedere dag melden bij de politie. De Braziliaanse presidentskandidaat Bolsonaro... die deze week werd neergestoken... moet nog zeker een week in het ziekenhuis blijven. Volgens een artsen heeft hij veel bloed verloren... maar is zijn situatie inmiddels weer stabiel. In een video op Facebook zegt de uiterst rechtse politicus... dat hij al rekening hield met een aanval tijdens zijn campagne. Het weer, eerst af en toe zon. De bewolking neemt wel toe... en vanmiddag kan het in de kustgebieden wat regenen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen ook in het noorden bewolking, kans op een bui. In het zuiden wat meer ruimte voor de zon. Dan kan het 24 graden worden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen fiets. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat...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 volgt binnenkort eerst nog een nominatieronde. Dat bedoel ik. Dus uh, we kunnen binnenkort uh, weer gaan stemmen via de Zoonvoortse krant. Juist. Helemaal goed. 15 november, hè? Uh, 15 november. Klopt. 15 november is uh, de 2018. We gaan een plaatje draaien en daarna het weer weerbericht.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 Oh, I Yeah, yeah, yeah, yeah. Come that down for me. Yeah, yeah, yeah, yeah. Tot zover, Days hit van alweer we'll enige maanden geleden. Yeah. Dat was Lion Pain in Strip That Town. Twee of half drie, tijd voor het weerbericht. Want Albert Jannis naar buiten kijken op die moment eh, toch wel een redelijk zaterdagmiddag.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 Maar de meeste nattigheid wordt ten noorden van onze streken verwacht. De temperatuur is met 21 à 22 graden helemaal niet verkeerd voor de tijd van het jaar. Dankjewel, Albert-Jan. Alles en... Rico's Kreuter. dat klinkt goed. Wil je het weer blijven volgen? Ga dan naar www.ricoweer.nl of kijk ook eens op www.meteo-pagina.nl. Dat was het weer. om deze weer eens te draaien. Hier is Louis en de noes.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 En zal daar volledig aan meewerken. Dankjewel, Albertjan. De politieke in Zandvoort. Vanmorgen uitgebreid aan bod geweest bij Goedemorgen, Zandvoort. En wij van ZFM blijven dat uiteraard voor je volgen. Zojuist so, ja, hoor je het weerbericht om half drie. Best wel een beetje lekker in nazomer, hè, Albertjan? Prima weer. Prima ja. weer. Nou, gaan wij nazomers muziek draaien. Ja, ja, ja, ja, ja. Weer even lekkere zonnige muziek zo op de zaterdagmiddag bij ZFM. Doe we het met Eros Ramazzotti en Terra Promessa. Simone grazie, Siamo sempre all'America, guardiamo un tratto troppo lontano. Viaggiare la nostra passione, incontrare nuova gente, provare nuovi cose. Ja.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 Everyone knows all, all about, about my, my direction. And in my heart somewhere, mm -hmm. I wanna go there. Still I don't go there. In my. Ja, dat was wederom en van Justin Timberlake. En Say Something. Ja, ik zie geregeld op, op de Van Lennepweg, zie ik ze lopen, al die herten in Zandvoort. Best wel gezellig hoor. Leuke, leuke dieren zijn dat. En ook leuk om te zien, vooral voor de toeristen. Die gaan dan massaal foto's van die herten nemen, weet je wel. En wij denken als Zandvoorters... nou, we hebben niet alleen plezier ervan... maar ook overlast, Albert-Jan. Ja, maar daar is nu een remedie voor. En wel een tijgerpoep.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 En de herten, die moeten het spoor bijster raken en daarover de volgende documentaire. Het stinkt verschrikkelijk. Kan je het ergens mee vergelijken? Ah nee, nee. Nou ja, erger, ja, koeienstroon stinkt, maar dit stinkt ook verschrikkelijk. Wat je noemt het leeuwpoep, maar. Het ja, is... het kan ook tijgerpoep, want er zitten ook tijgers. Leeuwen en tijgerpoep. Waar ga je de leeuwpoep voor gebruiken? Wij gaan de leeuwpoep direct neerleggen bij beide spoorwegovergangen in Zandvoort. Om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 Oké, okay, mooie initiatief in ieder geval van Willem van der Sloot om de leeuwenpoep daar op het spoor neer te leggen. Want ja, anders overleiden er natuurlijk veel te veel herten... en hebben de treinen er hinder van. Tot zover de NA nieuwsreportage We gaan weer door met de muziek. Hier is Shell just lie. Dat was de single van uh, Sally Ruff uit de jaren 80. En in die evening, graag tot zometeen naar het nieuws en uh, weer van drie uh, uur. En we kunnen nog een heel klein stukje laten horen van deze single van uh, Bow wow, wow. Graag tot zometeen, na drie uur.